Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Groot-Brittannië is stil voor Prins Philip. Op dit moment houden de Britten een minuut stilte voor de man van Queen Elizabeth. Hij overleed vorige week. De prins was 99. Vanwege corona zijn er maar 30 mensen in de kapel bij Windsor Castle bij Londen. De rest van het land moet via de tv afscheid nemen van Prins Philip. Volgens correspondent Tim de Wit was hij geliefd. 73 jaar zijn ze maar liefst getrouwd geweest. En hij heeft zich in die zin dus echt in de schaduw van haar moeten opstellen. Terwijl hij uh, op jonge leeftijd echt wel een glansrijke carrière zelf had. Ja, dat heeft hij toch, uh, vinden heel veel Britten, ook vol overgave gedaan. En ik denk in die zin wel dat dat een beeld is dat zeker voor de, voor de jonge generatie uh, wel over is gekomen. Ja. Het afscheid van prins Philip duurt 50 minuten. Een jongen van 16 die gistermiddag zwaar gewond raakte bij een ontploffing in een huis in Barendrecht is overleden. De politie probeert erachter te komen wat er precies bij het huis gebeurde. De jongen uit Heerjansdam was met vier anderen toen er vlakbij zijn gezicht iets ontplofte. Een man van 19 uit Alkmaar probeerde gisteren een pinpas te stelen. Hij deed zich voor als bankmedewerker en zou het pasje komen ophalen omdat iemand uit het buitenland zou proberen geld van de rekening te trekken. Het slachtoffer vertrouwde het niet, belde de politie en de agenten konden de oplichter voor de deur oppakken. Daar is hij, daar is hij, daar komt hij, komt op de treeplank. Vogelliefhebbers staan te posten voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Want daar broedt een paar slechtvalken in een nest. Een goede plek voor de beesten. Ze gaan natuurlijk zitten waar eten is. Maar sowieso op hoge gebouwen. En in het centrum is dit natuurlijk een relatief hoog gebouw. We pakken alles wat ze voor de pootje ja. komt. En duiven. Vooral veel duiven ook. Ja, ja. Daar zit het museumplein vol mee. Dus in die zin vinden wij dit ook wel een beetje prettig... dat er wat minder duiven komen. Want ons gebouw leidt ook echt onder de duivenkoek. Waarschijnlijk komen de kleintjes begin mei uit hun eieren. Als je goed oplet, zie je pa en Ma-Valk af en aan vliegen om elkaar af te wisselen in het nest. Vrouw eruit en weg. En dat is nou alles. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 1. Morgen in het noordoosten kans op een klein buitje. Verder is het droog, zonnig en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 bij Zandvoort op zaterdag op uh, CFM. En in de derde uur altijd ook uh, de PIT-report. Dan hoef jij dat zo meteen niet te melden, Albert Jan, de PIT-report. Want ik ben benieuwd hoe uh, Max de Stap het uiteraard uh, op uh, Imala... tijdens de kwalificatie heeft gedaan. Want uh, ja, dan doe je wel verslag van Q1 en Q2. En Q3 houden we ons uh, in één keer uh, stil. <laughs> nou ja, hoe dat er uh, afgelopen is... henga, cliffhanger, cliffhanger. Ja, dat hoor je zo meteen uh, in de PIT-reports. Maar dat niet alleen...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 Un cuerpecito que mi mente envuelve, esta seña para mi, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve, esta secha para mi, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida y calla y te no le gusta adaptar esa liga, tiene una manera diferente de ver la vida lo que ya no le conviene Si lo esquiva, tiene su propio refán Cosa vienen cosas van, todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enriga lo que le dan buena y mala Jin ya no sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas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 Tu vivas diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Alcemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. En als je dit soort uh, muziek hoort, moet het eigenlijk nog een graadje of uh, 15 uh, warmer zijn. Je hoorde de zinger van uh, Boza. Op ZFM wordt iedere houwe ouwe platina. Ik ben wie We'll mm -hmm.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 En uh, ja, toch lastig uh, het circuit van Imola, zeker voor uh, de Red Bulls, omdat het toch uh, ja, een bochtig circuit is en met moeilijke inhaalpunten. Dus het zal veel van de tactiek afwacht, uh, afhangen en het blijkt al uit dat geval uh, dat Perez op, uh, op rode banden start en uh, uh, Verstappen en Hamilton gewoon op de intermediates.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 the slaughter. Now don't be afraid. Come join. The Zo waren er drie hits achter elkaar. Als eerste Duran Duran en The Reflex. Daarachteraan draaiden we de nieuwe single van Suzanne en Freek en Gouds. Gevolgd door I Don't Wanna Be A Hero, de single van Johnny Hates Yes. En daarmee zijn we toegekomen aan het dier van de week. Nou ja, vorige week hadden we Diesel, maar daar heb je goed nieuws over, albert Ja, die is inmiddels gereserveerd, dus alle aandacht naar Diesel... Uh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 En uh, nu gaan we draaien, in Wilds en You Game. Dat was de single van uh, Kim Wild en You Came. Zodanig het gedicht van de dag gaat weer een uh, mooi gedicht worden vandaag. We hebben het over het gedicht De Wind. Maar eerst nog een uh, lekkere gouden ouwe. Op ZFM wordt iedere gauwe ouwe Platina.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 Just. Hij is inmiddels dood, natuurlijk. Maar in 2005 heeft hij nog een geweldig optreden gegeven. En daar deed hij ook. I got you, I feel good. Dat, dat nummer. En dat gaan we nu voor je draaien in Zos Live. Ja, the game round: get up. get up, get up. get up. get up, get up. get up, get up. ...van James Brown, uh, I cut you, I feel good. In uh, 2005 heeft hij uh, dit live optreden yeah. gebracht, uh, Albert-Jan. Yeah. En toen was hij al dik in de 70, hè, deze beste meneer. Wat een uh, energie, hè? Vanavond. Wat een energie, geweldig. Ja. Het is wel heel erg Amerikaans, hè, dat, uh, die show, als je, als je dat zo hoort en uh, ziet. Ja. Echt, uh, echt het optreden, je moet eerst uh, aangekondigd worden van ik kom eraan en, ja. uh, en dergelijke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 Met jou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 Tussen 3 en 6 hebben wij een special van Zos Live. Onder het motto van Oldies But Goldies. Uh, dat is op 30 april, dus die vrijdag, van 3 tot 6 uur. Met een speciale gast, de Sting. <lacht> ken je dat? Het Britse autoprogramma. Geen idee. De de ken je dat, Fred? De Sting. De Sting. De Sting. Uh, ik, uh, ja, ik heb er wel eens... Uh, oh, de Sting. Ja, die ken ik. Ja, ja, ja, ja. En uh, die is verantwoordelijk voor de muziek uh, tussen 3 en 6.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 Zelfs nog voor de jaren 80, Harms. Uh, Dan krijgen we een hele oude man of vrouw die hier uh, op bezoek gaat komen, of niet? We zullen het zien. 6 april. <lacht> Ik ben er wel. Het is vrijdag tussen drie en zes uur. Zoals Gezellig. Nou ja, we, met goalie. Ja, we, we hebben een traplift hoor. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, hey, Fred, Goedemiddag. goedemiddag. Ja, de en de goalie zitten hier ook aan tafel. Ja, Wat <lacht> ja, ja. jij wel nodig, een traplift of nog net iets? <lacht> nog net zou <niet? lacht> Hé, hey, zometeen. Uh, je bent er weer gelukkig. Ja. Terug. Ja, eventjes twee, ja, twee weken moeten missen. Ja, ja nou inderdaad missen. Dus ja. we zijn blij dat je er weer bent. Ja, en dat je ja. een leuke, leuke uitzending zometeen gaat doen. Want wat komt er allemaal langs? We gaan naar je bellen met Henk Stelten. Hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht... ondanks deze coronacrisis. En hij het over Grijp die kans. En Davy Buschman gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single die heet Ook al wordt het later... Nou ja, kan niet later worden als tien uur. Nee, huh? Ik heb een kater. <laughs> of... <laughs> en uh, we gaan uh, bellen met Span. En die nieuwe single heet Sinds je weg bent. Oké, okay, ja. vol programma. Vol programma en uh, verzoekplaatjes mogen nog uh, zijn ook altijd welkom natuurlijk. Zfmartiesten.nl, stuurt even een mailtje. Oké. Okay. Dan nou, gaan we lekker draaien. Oké, okay, helemaal goed. Dus een grote slaapkoffer bij Ik heb zijn stem, uh, stem wel gemist. Ja, wel. ja ik ook. Ja, ik ben blij die, dat hij zoet goed de stem Dat, die, dat uh. hij, hij, is hij er weer is. Hij uh, is er weer. Gelukkig, gelukkig. <laughs> En uh, ja. zometeen uh, entertainmentfuel. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Volgende week ben je er ook gewoon weer, hè? Uh, volgende week, ja. Natuurlijk. Ja, nee, uiteraard. Ja. Voorlopig uh, mag je niet meer weg ook van mij. Toch? Uh, oh, ja, ja, nee, nee, nee. <laughs> de dagen zijn op. Moet je blijven. Je ja, je ja, best. De kansen dagen zijn op. Jammer genoeg. <laughs> okay. En uh, lekker blijven op de radio. Ja, Veel plezier, Fred. Zometeen. Dankjewel. dankjewel. En uh, wij uh, zijn er volgende week weer. Want uh, ja. morgen gaan we even naar Imala. Ja, morgen om uh, 7 uur op Schiphol. Uh, niet vergeten. We moeten nog testen